De politie heeft vanmorgen de handen vol gehad aan vier ontsnapte paarden. De moeilijk te vangen dieren liepen over het spoor bij station Diemen... en hebben het treinverkeer tussen Diemen en Weesp vanmorgen twee uur gehinderd. Eerst probeerden agenten van de spoorwegpolitie de paarden te vangen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk is een aantal treinen achter elkaar stilgezet... waardoor de paarden niet konden ontsnappen. De eigenaar van de dieren heeft ze voorlopig in een ander weiland gezet.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 Het weer nog veel zon, wat hoge bewolking, wordt 17 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Ook morgen veel zon en wat meer wind. Temperatuur 18 tot 25 graden. ANWB verkeersinformatie. Er zit veel vakantieverkeer op de weg. Er staat in totaal bijna 50 kilometer. Ik noem de opvallendste files daarvan. Op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen knopend Oude Rijn en knopend Lunette, 2 kilometer. A12 Duitse grens richting Utrecht... tussen Duiven en Arnhem-Noord, 4 kilometer. A16 Antwerpen richting Breda... tussen industrieterrein Hazeldonk en knopend Galder, 3. A27 Gorken-Breda... tussen Breda en knopend Sint-Annebos, 4 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort...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 Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Radio 1. De gids met Felix Burgers. Goedemorgen, als ik tegen u zeg: Albanië, Andorra, Argentinië, Aruba, Australië, België, Benin, Burkina Faso, Canada, de Centraal-Afrikaanse Republiek. Chili, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Denemarken, De Dominicaanse Republiek, Duitsland, El Salvador, De faroe Eilanden, De Filipijnen, Finland, Frankrijk, Frans-Guyana, Frans-Polynesië, Grenada, Groenland, Groot-Brittannië, Haiti, Hawaii, Ierland, IJsland, Indonesië, Italië, Ivoorkust, Lesotho, Liechtenstein, Luxemburg, Martinique, Monaco, Namibië, de Nederlandse Antillen, Nicaragua, Nieuw-Caledonië, Noorwegen, Oostenrijk, Panama, Papua-Nieuw-Guinea, Paraguay, Peru, Polen, Puerto Rico, Sierra Leone, de Solomon-eilanden, Spanje, Spitsbergen, St. Kitts en Nevis, St. Lucia, St. Vincent en de Grenadines, Suriname, Swaziland. Venezuela, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland? Dan nou weet u natuurlijk dat dit samen met Nederland de landen ter wereld zijn... waar Hemelvaartsdag een feestdag is. In alle niet genoemde landen is dat niet het geval. Maar dat vermoedt u wel. Het afschaffen van het persoonsgebonden budget zal vooral ouderen treffen. Wat zegt dat over de kwaliteit van onze samenleving? Straks meer daarover in de gids.fm. Is hip duurzaam of is duurzaam hip? Op deze prangende vragen hoop ik antwoord te krijgen van Mette Velde van het Strawberry Earth Film Festival, dat zaterdag van start gaat. En Amsterdam heeft het, een weigerambtenaar, maar liefst twee. Moet de gemeente ieder jaar bij de functioneringsgesprekken vrezen... voor een coming-out van nog meer weigerambtenaren? Voor een heldere blik en een behouden vaart? Surf naar gids.fm. Inderdaad, Amsterdam heeft ze de zogenaamde weigerambtenaren. Dat zijn ambtenaren van de burgerlijke stand... die weigeren om huwelijken van mensen van hetzelfde geslacht te sluiten. De Amsterdamse D66-wethouder van Nieuw-West, Ronald Mouwen, wil ze nu gaan aanpakken. Meneer Mouwen, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten om deze kwestie op te helderen, de klok loopt. U wilt nu ambtenaren van de burgerlijke stand in hun jaarlijkse evaluatiegesprek laten bevestigen... dat ze nog steeds bereid zijn om homo's stellen te trouwen. Wat denkt u daarmee te bereiken? Het is een eenvoudige wijze om na te gaan of trouwambtenaren nog steeds het beleid uh, uitvoeren... dat elke trouwambtenaar die... Uh, uh, die trouwambtenaar is iedereen trouwen die wil trouwen. En dat mag volgens de wet. En het voorkomt verrassingen zoals nu. Amsterdam stond bekend als de gemeente zonder zogenaamde weigerambtenaren. Wat is er misgegaan? En voor 2007 was het niet in Amsterdam uh, zo dat elke trouwambtenaar ook homo moest kunnen trouwen. Um, er is er ook een onderzoek naar gedaan. Toen bleek er geen weigerambtenaren waren. En met het huidige onderzoek is eruit gekomen. er uitgekomen dat er twee weigerambtenaren en die zitten in mijn stad wel. En die twee ambtenaren hebben aanvankelijk verklaard bereid te zijn... om ook huwelijken uh, met mensen van hetzelfde geslacht te sluiten. En waarom willen ze dat nu niet meer? Dat um, ja, zijn persoonlijke afwegingen van uh, die twee mensen. Daar doe ik nu geen uitspraak over. Het belangrijkste is dat er gewetensbezwaren zijn... en dat dat niet kan in de functie waar het om gaat. En kunt u ambtenaren ertoe dwingen dan? Nou ja, dat is een vraag die juridisch moet worden uitgezocht. Het is belangrijk dat er voor 2007 een dus beleid was waar dat niet verplicht was. Um, en nu wel, in ieder geval één van de ambtenaren, is nadien in dienst gekomen. Dus er is of iets misgegaan met de sollicitatie, of betrokken uh, ambtenaar heeft de gewetensbezwaren ontwikkeld sinds die tijd. Dat kan natuurlijk, hè? Dat kan. Ja, ja je kunt iets dus, uh, ontwikkelen. Dat is mogelijk. Dus alleen we moeten nu uh, zodanig passende maatregelen nemen. dat uh, we in de situatie komen dat elke trouwambtenaar iedereen moet kunnen trouwen die dat wil en dat volgens de wet mag. Hij is moslim geworden, toch? Mm, nou, uh, volgens mij gaat het niet om uh, moslims. Uh, twee uh, dus twee trouwambtenaren die gewetensensens dus hebben, dus moeten we nog even uitzoeken wat precies de religie is. Maar volgens de informatie die ik hier heb, gaat het niet om moslims. Oké. Okay. Is het bijvoorbeeld een reden voor ontslag bij de gemeente Amsterdam als je weigert? Nou, het is niet per se een reden tot ontslag. Uh, we moeten wel passende maatregelen nemen. En het zou kunnen zijn dat uh, de ambtenaren in kwestie wel uh, ambtenaren van het buitengeestand waren zijn, maar geen doeling van sluiten. Ja, dat zou kunnen. Want dwingen, ja. Het is voor homofielen toch niet feestelijk om door een ambtenaar getraad te worden die hen het huwelijksgeluk niet echt gunt. Nee, het is ook voor uh, uh, homo-stellen natuurlijk een hele feestelijke dag. Dus je moet voorkomen dat je in die situatie komt. Dus je moet uh, al bij de sollicitatie, dat doen we nu ook, gewoon checken: van, wilt u, uh, bent u bereid om homo-stellen te trouwen? En uh, als mensen zeggen nee, dan wordt het niet aangenomen. En tussentijds is er dus een mogelijkheid uh, dat je zegt van: goh, als u van mening verandert, meld u dat dan bij de gemeente. En ten derde is er dan nu het uh, functioneleersgesprek, gewoon een jaarlijks gesprek. Dan wordt het ook thuis. Dus je wel de bouwtecheck in uh, bij zo'n gesprek. Ronald Mouwen, d 66 wethouder in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw West. Hartelijk dank. Graag gedaan. De gets. Meneer en mevrouw Koenen, 70ers staan op straat. Het oude huurhuis werd te duur en ze schreven in op een sociale huurwoning, maar pech. Ze verdienen samen namelijk 305 euro en 60 cent bruto per jaar te veel. En ze komen net niet in aanmerking voor een betaalbare woning. Twee maanden geleden deel 1, vandaag deel 2. Hoe is het met ze en hebben ze inmiddels een woning? De verslaggever is Bert Monenaar. We zijn terug in Bergambacht bij de heer en mevrouw Koenen. En mevrouw Koenen, om even met u te beginnen. En vorige keer uh, ging het buitengewoon slecht met u. U zag er slecht uit, u huilde veel. Hoe is het inmiddels met u? Nou ja, eigenlijk nog hetzelfde. Ik slik af en toe uh, wat medicijnen om toch uh, een beetje op de been te blijven. Maar ik, ja, toch op heden zie ik er toch nog erg somber in. Ik uh, zit niet lekker in mijn vel, ik ben humeurig. Uh, ja, het gaat niet zoals ik wil. Ik lig wakker, ik huil veel, ik kan niks hebben. Ja, ik uh, voel me niet goed. En uh, nou ja, je probeert elkaar een beetje op de been te houden... maar soms lukt het niet. En, en wat voor medicijnen krijgt u, waar zijn die tegen? De depressiviteit. Kijkt u nog naar woningen? Bent u nog bezig met nieuwe woningen? Bent u nog bezig met de woningbouwverenigingen? Iedere dag zijn we aan het zoeken en aan het bellen van mensen die misschien iets zouden hebben. En anderen kijken ook voor ons. Maar er is gewoon niks. Ja, denkt u dat er werkelijk niks is? Of denkt u, er is heel weinig, maar het weinige wat er is, dat gunnen ze ons niet? Krijgt u dat idee zo langzamerhand? Nou, ik zie toch overal wel wat woningen leegstaan. En dan denk ik, er zal er toch wel één voor ons bij zijn na zoveel jaren. Gunnen ze ons het soms niet? Ik weet het niet. Ik heb dus daar ik mijn denk, vraag Denkt denk u dat serieus? Ja, dat denk ik serieus, ja. Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Ik zou het niet weten. Dat weet ik echt niet. Maar als ze willen, ik denk dat er dan toch wel één huis voor ons klaarstaat om, om daarin uh, te kunnen. Nu is de situatie zo, we zitten bij uw dochter thuis. Is dat wat gedroomd was, om weer bij je dochter te zijn, om daar te wonen? Hoe moet u hier wonen? Nou, dat wil geen ene ouder om bij zijn kinderen in te zitten. Dus ja, we slapen op zolder en daar hebben we een trap En daar moeten we dus heen en weer. Nou ja, het is voor uw vrouw niet te doen, hè? Nee, dat is zo. Ze is erg emotioneel. En de situatie is ook uh, uitzichtloos. Als je nog ergens een lichtpuntje zou zien van over één of twee uh, of drie maanden. Maar dat is er dus uh, helemaal niet. Er is u ook een sloopwoning uh, uh, aangeboden. Kunt u daar iets over vertellen? Ik voelde me een varken. Er zat centimeter uh, dikke nicotine op de uh, uh, behangende plafond. Ik denk, moet ik hierin? Zo, zo vies. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Zelfs die meneers schaanden zich ervoor om ons daarin te laten van interim vastgoed. Die beheren deze sloopwoningen ja. voor de woningbouwvereniging. Ja, ja, verbijsterd. Echt verbijsterd dat ze ons dan dit aanbieden. En in de hele woning was geen enkel fonteintje, zelfs niet op de wc om je handen te wassen. In de douchecel van 1 bij 1 meter hadden de vorige bewoners een zitbad ge monteert die dus met zijn afvoer boven op de vloer komt te staan. Dat uh, daar konden wij niet in. We zijn 70 en uh, dat was meer dan een meter hoog. Want je moest er met een laddertje inklimmen. Een vieze, verwaarloosde woning, zoals er niet is. Onvoorstelbaar vies. En hoeveel maanden kon u deze woning krijgen? Tot en met eind september. Paar maanden. Een paar maanden, ja. Maar voordat je dus dat ding bewoonbaar uh, hebt gemaakt... een beetje acceptabel, dan ben je toch ook 2.000, twee, 2.500 euro kwijt. En om dat te doen uh, voor uh, drie uh, maanden tot eind september... dat is natuurlijk uh, belachelijk. Als dat je toekomst is, als je 70 bent... om iedere drie, vier maanden te moeten verhuizen... dan is dat probleem ook gauw opgelost... want dat hou je lichamelijk niet vol. Waar moet u daar naartoe? Nou, ik zal u ons nieuwe adres geven. Dat is Willemsbrug, Maasboulevard, Rotterdam. Daaronder. Maar bent u aan het kijken? Op, op een camping desnoods maar? Dat hebben we ook gedaan, maar uh, mijn vrouw heeft dat gedaan. En uh, geen enkele camping hier in deze omgeving uh, heeft plek. Ik heb alle, tot uh, Moordrecht toe, heb ik, uh, alle campings afgebeld... En uh, ze hebben niets te huur of geen kerven, nee, geen, geen huisje, niets, helemaal niets. We hebben echt alles geprobeerd. Nee. Ik ben zelfs bij de mensen hier die een huis te koop hadden... om te vragen, kunnen jullie ons niet voorlopig een jaar... dan zijn we weer een jaar verder, een huis aanbieden om dat te huren. Maar je voelt je zo'n bedelaar om te vragen, mag ik alsjeblieft in je huis? Nou... Ik hoop nog steeds dat we binnenkort een huis krijgen. Dat is het enige wat ik hoop. Maar van wie? Nou, dat qua wonen ons toch een huis toezegt. Onze uh, gemeentesecretaris heeft mij een goed idee aan de hand gedaan. Om onder de inkomensgrens te komen van 33.614, zou je dus aan het eind van het jaar een schenking kunnen doen aan een uh, goed doel dusdanig dat je dus dan net onder die uh, grens zit. Ja. Vorige keer verdiende u op jaarbasis 300 euro te veel. Dan zou je 350 euro aan het Rode Kruis, aan het kankerfonds moeten geven. Dan is je belastbaar inkomen is lager en dan krijg je wel die woning. Ja. Dan proberen we toch door die gift dat we toch in aanmerking komen voor een woning. Maar desondanks wordt er gezegd... de woningbouwvereniging zegt die woningen zijn er niet... Mensen uit sloopwoningen gaan voor, die hebben een urgentie. En dat sloopplan dat gaat de komende acht jaar nog duren, ja. Dus desondanks denk ik toch dat er de komende acht jaar gewoon niks van komt. De wil moet er natuurlijk ook wel zijn. En wij gaan een zwerversbestaan tegemoet. En wij blijven meneer en mevrouw Koenen volgen totdat ze behoorlijk wonen. Het is 11 uur 16 en 45 seconden, hé... Hey. De vijf is in de klok, zegt Amy Winehouse. Rehab. I Tweede cd Back to Black uit eind 2006. Rehab. Het album stond overigens het hele jaar 2007 in de hitlijsten. De ruim 25.000 ouderen krijgen geen persoonsgebonden budget meer. Dat is gisteren besloten door het kabinet. Met het afschaffen van bijna alle pgb's wordt ruim een miljard euro bespaard. Maar nu ook de AWBZ op de tocht staat, maken de oudere organisaties zich ernstige zorgen. Goedemorgen, Wim van Minne. Hij is directeur van CSO, dat is de koepel van oudere oude organisaties. Goedemorgen. We beginnen met die uh, PGB's. Voor ongeveer 25.000 ouderen, als we dat goed berekend hebben, komen die te vervallen. Wat betekent dat voor hen? Kijk, uh, het goede nieuws is dat de ouderen die een uh, indicatie hebben voor een opname in een verpleegverzorgingshuis, die houden dat. Maar al die ouderen die uh, thuis wonen en met zorg en ondersteuning thuis uh, het kunnen volhouden, de kwaliteit van leven kunnen organiseren en daar een pgb bij gebruiken, die raken dat pgb kwijt. Maar als je een indicatie hebt voor een verpleeghuis of een verzorgingshuis, heb je dan een pgb nodig op het moment dat je erin komt? Je kunt zeggen ik heb wel een indicatie, uh, maar ik kies er niet voor om naar een verpleeghuis te gaan. Ik ga met het... PGB wat daarmee samenhangt, zorg thuis nog intensiever organiseren. Ja. Uh, dus voor, voor die groep kan dat voortgaan. Maar die groep die niet die zware indicatie heeft... een lichtere indicatie heeft... voor ondersteuning, voor uh, verzorging, voor verpleging... Uh, en die daarmee het thuis goed kunnen redden... en kwaliteit van leven kunnen handhaven... Uh, die raken dat PGB kwijt en zijn dus ertoe veroordeeld... om bij de reguliere zorgaanbieders hulp te gaan vragen. Gewoon via de AWBZ, zoals dat vroeger ook ging... Zeker. Uh, het mooie van het PGB is nu juist... dat mensen, uh, nadat ze door die sluis van de indicatie gegaan zijn... door het eerst gekeken heb je er echt wel recht op, is het noodzakelijk... Uh, dat je dan niet bij reguliere grote instellingen zul, uh, zorg hoeft te gaan vragen... maar dat je het zelf kunt gaan organiseren. Met mensen uit jouw omgeving, mensen die bij jouw leefstijl passen... die bij jouw cultuur passen, die op maat op de momenten dat jij hulp nodig hebt... jou kunnen helpen. Uh, dus het, het blijkt ook dat de tevredenheid van PGB-houders, om het maar zo te noemen... heel groot is. Ja, er komen er steeds meer. Dat ze hun, hun geld, wat ze toegewezen hebben gekregen, meestal niet eens opmaken. Ze hebben niet het volledige bedrag nodig... En het bedrag is al 75% van wat het in natura gekost zou hebben. Dus het is een, een hele merkwaardige maatregel van de regering. Omdat het, u zegt net, ze gaan er een miljard mee bezuinigen. Denken ze. We hebben daar uh, als cliëntenorganisaties... en nou de organisaties berekeningen op losgelaten. Wij denken dat het een miljard extra gaat kosten. Waarom? Omdat al die mensen naar een of nou, moeten... Oh nee, die, die, die, die, die kunnen thuis die gaan blijven zitten. Die kunnen bij een reguliere zorginstelling zorg afnemen gaan dus uh, een hoger tarief betalen... Hè, want het ja. is 75% van wat het anders kost. 100 En van die 75% maken de meesten het nog niet eens op. Nou, als dat allemaal wel straks opgaat... Uh, is het Pennywise Pound foolies wat de regering doet. Nou wordt er ook bezuinigd op die bezet, hè? bezet. Die gaat naar de gemeente toe. De gemeenten ja. krijgen 2 miljard minder. Wat betekent dat? Dus het wordt... Het wordt uh, verkocht, het wordt gepresenteerd als... Uh, dit is heel mooi, de gemeente gaat veel meer nog voor de ouderen... en mensen met een handicap doen. Dichterbij. Dus, uh, we hadden al een beetje. Ze weten wat er scheelt. Precies, de gemeenteraad controleert de wethouder. Loket is dichtbij, je kan er naartoe stappen. Uh, als je tenminste de goed dus bij bent. Gebracht. Ja. Dus wat nu begeleiding is, iets wat uit de AWBZ betaald wordt... bijvoorbeeld de dagopvang, hè? ouderen die naar dagopvang gaan... Uh, Begeleiding thuis, om je, om je leven een beetje op structuur en uh, op organisatie te houden. Dat moeten gemeenten gaan organiseren. We uh, hebben daarin? 410 gemeenten in Nederland. Ja. Uh, ik weet dat in de vorige gemeenteraadsperiode... een derde van de zorg en welzijn tussentijds aftrad. Een derde, meneer Meerders. Dat is een teken ervan dat er geen continuïteit, geen visie, geen stabiliteit... in de organisatie van die zorg aan ouderen uh, tot stand zal komen. Althans, lang niet in die 410 gemeenten die we allemaal hebben. Dus het is maar zeer de vraag of dit nou wel een wijze keuze is. In principe, u en ik hadden net argumenten waarom het mooi zou kunnen zijn. Maar we hebben heel veel zorgen over of het wel zo uitpakt. En dan wordt er ook nog een keer 2 miljard bezuinigd. Want de, krijgen, de gemeenten krijgen dus naar Rato minder toebedeeld. Dus er is ook er is een soort bestuursakkoord gemaakt hè, van de gemeenten met de regering... dat ze dit overgedragen krijgen met de bezuinigingstaakstelling erop. Dat is nog niet helemaal rond, hè? Uh, Nee, er zijn nogal wat gemeenten die protesteren. De FNV protesteert. Uh, er zitten echt onverstandige componenten in. Dus die wethouders die denken, ik krijg er een mooie taak bij. Maar die moeten niet accepteren dat het voor minder geld gaat. Want dat kan het ook niet. Maar er moet toch bezuinigd worden, op de een of andere manier? Waarom eigenlijk? Nou, dat wordt steeds geroepen. De, de, de kosten voor de zorg eisen de pan uit. En dat ja. groeit maar. Almaar. Elk jaar. En we praten het elkaar maar na. Uh, ik reken nu net voor dat als je dat PGB erin houdt, dat het minder geld kost. Nee, want Wij, er komen uh, steeds meer PGB's. Uh, maar dat zijn mensen die wel langs de sluis zijn gegaan van de indicatie. Dus er is eerst objectief en streng gekeken: is dit de situatie die voor AWBZ-zorg in aanmerking zou maar moeten komen? Maar is misschien zit daar de fout. Is dus dus er niet moet genoeg. het systeem streng gekeken? maken? Daar dus heeft de regering gelijk in, het moet anders. Maar niet op deze manier. Je moet dan een systeem kiezen waarbij je kosteneffectiviteit krijgt. En dat krijg je door veel meer C, veel meer stem, bij de cliënt zelf te leggen. Als je dus de cliënt zelf meer regie geeft, niet de zorgverzekeraar of niet de aanbieder. De regering nu is heel erg van de aanbieders, die kunnen het wel bepalen. Leg meer C bij de cliënt, die zal zuinig met zorggeld omgaan. Dus als je wil bezuinigen... moet je de regie over de zorg verplaatsen naar de cliënt... en niet naar de verzekeraar of de aanbieder... wat nu de regering van plan lijkt. Maar het zijn al die mensen, 90 procent... kan geen beroep meer doen op die pgb's... Ja. al die mensen eigenlijk die zitten met een, met een lichtere zorgvraag. Ja. Die kunnen het mogelijk af met een beetje minder hulp. Of met hulp van de familie. Er is, uh... Of van vrienden in de buurt, mantelzorg, noem nee, het CDA absoluut. dat. Absoluut. Uh, het zou kunnen zijn dat... 8% van die mensen inderdaad niet, als ze dat kwijtraken... dat ze niet op een andere manier zorg gaan vragen. Er zijn onderzoekjes naar gedaan, 8% daarvoor zou dat kunnen gelden. Dan blijft er nog een hele grote groep over waar het wel hartstikke belangrijk voor is. En waarom kiezen mensen voor PGB? Omdat het op de gewone manier krijgen van die zorg razend ingewikkeld is. Dus uh, verbeter dan eerst de zorg voordat je deze alternatieve route afsluit... En die zorg zou je kunnen verbeteren door, noem eens wat: door meer regie bij de cliënt te leggen, meer ruimte ja, uh, aan er? hem te geven hoe hij het moet inrichten, uh, de bureaucratie eruit te halen, de betutteling eruit te halen. Welke uh, bureaucratie dan? Uh, uh, als je nu ziet wat er allemaal geregistreerd moet worden door zorgaanbieders uh, over dingen die ze doen, uh, van minuut tot minuut moeten ze haast bijhouden wat ze allemaal bij de cliënt ja, ik heb hebben dat gedaan. Vaak gezien, ja, dat, dat is niet echt op. de thuiswerkers die zitten. Die Zit zitten allemaal in een boekje te schrijven. Dan sokken aan te trekken. Dat duurt een half uur. Ja. Uh, dus haal daar een heleboel weg. En als het niet goed gaat, moet je die cliënt in de positie brengen... dat die maatregelen kan treffen om die kwaliteit te verbeteren. Moeten we ook meer premie gaan betalen wat u betreft? Uh, als we het niet meer kunnen ophoesten. In die uh, brief die de regering gisteren aan de Kamer gestuurd heeft staat... iedere Nederlander betaalt 330 euro uh, AWBZ-premie. Dat is niet helemaal waar. Want als je dan dan verderop in de brief leest... dan zie je iedere werkende, iedereen die salaris heeft betaald, 330 euro. Dat is nogal een verschil, eventjes. Maar goed, er gaat 25 miljard om. Uh, die AWBZ-premie wordt geheven van je inkomen. Maar uh, ieder inkomen boven de 33.000 euro betaalt geen AWBZ-premie meer over het meerdere. Uh, dus als je zegt, we moeten in die AWBZ-financiering wat doen, moet je naar twee kanten kijken. Naar de uitgavenkant, hebben we het net over gehad. Maar kijk ook eens naar de inkomstenkant. Wat is de ratio erachter dat boven 33.000 euro inkomen... geen AWBZ premie betaald hoeft te worden? Omdat dat het ook geen inkomensafhankelijke bijslag willen doen, uh, doen zijn. Premie? Uh, niet nou, gekoppeld aan het inkomen? Uh, het, het is gekoppeld aan het inkomen tot 33.000 euro. Ja, maar uh, daarna niet meer? Tot hoever zou uw grens, grens gaan? Uh, nou als oudere organisatie hebben we daar niet een uitspraak over. Maar wij, nou, zijn er voor, wij zijn voor solidariteit. Dus daar waar meer inkomen is, waar sterkere schouders zijn mag je ook meer lasten leggen. Van iedereen? Ja, iedereen die geld gaat. verdient? Natuurlijk. Zeker. Dat dat is Wat De AWBZ is een wet met een A. Dus iedere Nederlander heeft er profijt van. Een wet ja. met een A die moet je koesteren. Dat zijn de mooiste wetten die we hebben. En dat dat dus ook een bijdrage van iedereen vraagt. Ja, dat is evident. En het blijkt ook steeds als je ernaar vraagt dat mensen bereid zijn... voor goede zorg stevige premie te betalen. Maar belasting en premiedruk verhogen, dat ligt niet goed. Zeker niet bij de partij die deel uitmaakt van de regering. In de nee, VVD. het afbreken van de zorg, dat ligt goed. Uh, nou, dat is een keuzes die je met elkaar moet maken. Er is ook nog goed nieuws. Hè? Voor 2013 wordt 850 miljoen extra beschikbaar gesteld... voor 12.000 extra medewerkers in de ouderenzorg. Dat was een harde eis van de PVV. Zeker. Staat het regeerakkoord? Prachtig. Gedoogakkoord. Uh, maar ja. Oké, okay, in het gedoog. Maar goed. Dus dat is... Uitstekend, want de, de, uh, dat wordt met name ingezet op wat we dan noemen de intramurale zorg, de verpleeghuiszorg, de zorg, uh, verzorgingshuizen. En daar valt ook nog wel een paar slagen te maken. Dus het is uitstekend dat er een inspanning komt om de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen, om daar een verbetering aan te geven. Gisteren stond in trouw een artikel daarover, waarbij Bert Keizer zei, oudere zorg is arme zorg. Nou, dat we met dit geld, dit goede nieuws, daar een slag in maken... daar moeten we heel positief over zijn. Meneer van Minnen, wordt het geen tijd voor een dag van woede? Een plein, het hier in Nederland ergens kiezen? Ja, ik, ik, kreeg, flashmob. Uh, ik, ik kreeg berichten uit, uh, uit de ouderenbonden toen dit allemaal doorkwam. Uh, gaan we met alle ouderen naar een stadion? Moeten we niet eens even in een stadion gaan zitten? Nou, nee, dat kan een fleshmop zijn. Uh, een maar mars op, mars op Den Haag? We, dat we moeten... Tonen als ouderen dat hier uh, een aanslag gepleegd wordt waar we zeer ongelukkig mee zijn. Ja, dat, uh, da, da, da, daar moeten we de vormen bij vinden. Daar heb je gelijk in. Gaat dat gebeuren? Doet u mee? Gaat gebeuren? Uh, uh, de, of de, de, ja, dat gebeuren? Het was de, zeer succesvol ooit hè, in Eindhoven, uh, herinner ik mij. Nou ja, en ouderen zijn er wel heel veel van. Uh, en die, die zijn gemotiveerd om in dit land bijdrage te leveren aan hoe het land wel goed ingericht wordt. Ik zie uw worden. ogen glimmen. Uh, dus, uh, u gaat actie ondernemen, uh, zie ik. Nou ja, we, we gaan niet berusten en zeggen, nou, we hebben de brief gelezen, hartelijk dank, uh, we sluiten het boek. We zullen uh, actievormen moeten vinden om uh, te kijken of we de slechte elementen in het verhaal verbeterd kunnen krijgen. Wim van Midden, directeur van CSO, dat is de koepel van oude organisaties. Hartelijk dank. Morgen en overmorgen wordt voor de derde keer het Strawberry Earth Film Festival gehouden. Wat dat is, hoort u naar de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1 nos Journal. Optimistische geluiden uit de luchtvaartsector. De recessie is achter de rug, zegt organisatie IATA. In april was het wereldwijde passagiersvervoer 7% hoger... dan begin 2008, vlak voor de crisis. Radko Mladic heeft lymfklierkanker, dat zegt zijn advocaat in een Servische krant. Mladic zou in twee jaar geleden chemocuren hebben ondergaan. Maar in Belgrado zegt geen enkel ziekenhuis Mladic te hebben behandeld. Morgen komt Mladic voor het eerst voor het Joegoslavië-tribunaal. Premier Kan van Japan heeft beloofd dat hij binnenkort opstapt. Zij zal eerst nog een nieuwe begroting opstellen... met maatregelen om de gevolgen van de tsunami en de aardbeving op te vangen. Zo wist Kan te voorkomen dat er een motie van wantrouwen... tegen hem zou worden ingediend. En het treinverkeer tussen Diemen en Weesp... is vanmorgen een paar uur ontregeld geweest door vier ontsnapte paarden. Die waren losgebroken uit de weiland en liepen op de rails. Door de treinen achter elkaar stil te zetten... vormde de politie een barrière en zo konden de paarden worden gevangen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, degids.fm, met Felix Meerders. Goedemorgen straks een terugblik op het afgelopen seizoen van Twitter, Hives en Facebook en wat iets meer zei, kortom de sociale media. Wondering where everyone is? They're doing good stuff in the environment by watching great movies. Green Choice and Strawberry Earth present the first Dutch Environmental Film Festival. But you know what's even better? All the money spent at the festival will be used to make this cinema eco friendlier And of course, it wouldn't be Strawberry Earth without a sweet party. So bring your favorite people and come to Strawberry Earth at the movies. Aankondiging van het eerste groene filmfestival van de organisatie Strawberry Earth. Morgen en overmorgen vindt het plaats in Amsterdam. De derde editie inmiddels al. Dus kennelijk een markt voor films over milieuzaken. En dat heeft alles te maken met de manier waarop Strawberry Earth het aanpakt. Bij met de bedenken van het festival en oprichten van de aardbeien aarde met de Tevelde. Ja. Hoe kom je aan die naam? Hoe kom ik aan de naam? Ik ben uh, begonnen met het idee in New York waar ik een tijdje woonde... En uh, kwam daar bij het John Lennon monument uh, Strawberry Fields. En forever. Vond, precies, forever. En uh, dat vond ik zo mooi en zo tot de verbeelding spreken... Uh, deed me heel erg denken aan het idealisme van mijn ouders uit de jaren 60, 70. En uh, Ja, waren echt hippies. Ja, kan ik wel zeggen. Sorry, mam. Um, <laughs> en ik wilde daar in uh, 2008, was het toen een twist aan geven... en daarom de naam Strawberry Earth... En deze aankondiging van het, van het filmfestival, het klinkt erg fris, vrolijk, frivol. Ja, dat is ook precies de bedoeling. Uh, onze toon is uh, altijd optimistisch. Uh, we gaan voor films die uh, gaan over duurzame oplossingen. Geen zware films waar je heel moedeloos van uh, uit de zaal komt. Maar uh, ja, optimistisch. De duurzame oplossing, dat is de gedachte erachter. Ja, zeker. Um, die zijn er ook. Mensen die uh, uh, nu nog uh, uh, beweren dat duurzaamheid moeilijk is, ingewikkeld. Nou, ik geloof er niet zo in. Er zijn uh, heel veel oplossingen op het gebied van energie, op het gebied van... Uh uh, materialen, uh, uh, we hadden het net al even over cradle-to-cradle cradle in de gang zojuist. Nou, nou, dat zijn over, ja. Uh, uh, ja. mooie designoplossingen. Ja, dat, dat van de tot uh, het gaf wordt nagedacht over hoe je een project start... en uh, hoe je dat opbouwt, en dat de materialen precies. weer hergebruikt kunnen worden, et cetera. Ja. Al dat soort dingen, dat, dat soort initiatieven, dat uh, vind ik bij jullie ook... Ja, ja, we laten behalve de films ook allerlei andere initiatieven zien. Uh, op het gebied van kleding, op het gebied van design. Uh, er is uh, bijvoorbeeld op het festival ook uh, zijn er allerlei heerlijke dingen te eten. We laten zien dat je heel lekker uh, kan eten van lokale producten bijvoorbeeld. Enkomens um, Kom tegenwoordig goedkoop. Ja, die komkommers, daar hoorde ik geen goede dingen over de laatste tijd. Maar uh, nou, als je ze in de eten. tuin groeit, dan zijn ze prima. De sandalen-dragende, rechtsdragende, yoghurt-etende idealisten... die hebben de toekomst niet meer? Nou, nee, dat denk ik niet, zonder dat ik ze uh, echt helemaal wil afschrijven. Want ik denk dat de milieubeweging ontzettend belangrijk is geweest... en nog steeds is. Maar ik denk, als je nieuwe mensen uh, wil aanspreken... dus niet de traditionele... Groene, bewuste mensen, maar de, de mensen die daar misschien niet over nadenken. Als je die wil aanspreken en die wil verleiden tot het maken van duurzame keuzes. dan moet je echt ja, een andere toon en voice hebben, denk ik. Ik zeg je, omdat we elkaar al lang kennen. Je werkte ooit bij Spijkers met Koppen. Ja, dat klopt. Op Radio 2. Je schreef columns voor het Parool... Je was als uh, redacteur zeer gewaardeerd... bij succesvolle programma's als het Lagerhuis en de Wereld Draait Door. En dat heb je allemaal overboord gezet... om een organisatie over duurzaamheid op te gaan zetten. Waarom? Ja, ongelooflijk eigenlijk, hè? <laughs> ik uh, vond mijn werk in de journalistiek ontzettend leuk. En het was ook niet zomaar dat ik dat even overboord gooide. Maar ja, Strawberry Earth uh, begon ook journalistiek. Ik schreef er een artikel over... over de duurzame ontwikkeling in New York. En werd daar zo door aangestoken. En ik wist als journalist... moet je een beetje afstand bewaren. Moet je objectief zijn, zoveel mogelijk... En uh, ja, ik werd er gewoon niet meegesleurd. En van het een kwam het ander. En het is van een hobby uitgegroeid tot mijn werk. Wat zag je in New York dan? Wat ik daar zag is dat uh, er geen oeverloze discussies werden gevoerd. En oh, wat is het allemaal moeilijk. Maar dat uh, eigenlijk iedereen, of het nu uh, ging om modeontwerpers... of filmmakers, uh, of architecten... Uh, of uh, uh, mensen die een leuk koffietentje hadden... iedereen was bezig met duurzaamheid. Maar dan heel vanzelfsprekend. Gewoon omdat het uh, de toekomst is. Omdat het... Uh, eigenlijk uh, ja, vanzelfsprekend is om een duurzame insteek te kiezen. En ja, ik werd geïnspireerd door de groene daken bijvoorbeeld die daar kwamen uh, De, de burgemeester? Daken? Ja, er kwamen daar heel veel gebouwen. De, je hebt daar natuurlijk enorm veel van die uh, uh, skyscrapers. Nou, een en al beton en staal. en bent er al geweest, het ja, dat hoor. Ja, inderdaad. Dat zijn wel krabbels. Wolkenkrabbers, pardon. Ja. Wolkenkrabbers. Nou, er zit dan bijvoorbeeld een restaurant onderin. En toen kwamen ze op het idee om daarbovenop een mooie tuin aan te leggen. Met meteen ingrediënten voor het restaurant. Um, nou, de burgemeester die was bezig met het aanleggen van fietspaden. Naar Nederlands model trouwens. Um, Stella McCartney kwam met een, uh, uh, een biologische uh, modelijn. Dus het, er was zoveel aan de hand. En het was allemaal zo energiek en positief. En ik dus... las dat ze ook groentezaken in één keer. Uh... Naar de toppen van, uh, van de wereldroom hebben, hebben gedragen. In New York. Met een of andere mop. Ja, oh, dat, ja dat klopt. Uh, dat, het fenomeen Carrot Mop, dat komt uit Amerika. En dat is Vertel Dus even uh, voor degenen die dat allemaal niet snappen. Ja, Wat is nou, het uh, fenomeen Flashmop ken je waarschijnlijk wel, Felix. Dat is dat je dus bij elkaar komt uh, met heel veel mensen en bijvoorbeeld uh, iets geks doet en dansje. Maar het Carrot Mop is weer uh, met een groen doel. Ik ga zo met je verder praten daarover, want Jan van der Putten komt binnen, heeft nieuws. In het ziekenhuis in Hilversum is radio- en tv-icoon Willem Duis overleden afgelopen nacht. Van 1960 tot halverwege de jaren 80 was hij een van de bekendste radio- en tv-presentatoren van Nederland. Zijn programma Voor de vuist weg was een begrip. Miljoenen mensen keken naar de talkshow waarin hij met de kom op tafel talloze bekende en minder bekende mensen ontving. En ook op de radio was Willem Duis een begrip. 35 jaar lang presenteerde hij muziekmozaïek. Verder gaf hij commentaar bij tennisevenementen en bij Eurovisie-songfestivals. En hij zat in talloze panels en bij TV-spelletjes. In 1999 nam Duis na 40 jaar definitief afscheid van de radio. Omdat hij te veel last had van de naweeën van een herseninfarct. Met zijn TV-werk was hij toen al gestopt. Vorige maand was Willem Duis nog te gast in de Wereld Draait Door. De duizendste uitzending van dit programma was een eerbetoon aan de radio- en televisiepersoonlijkheid. Willem Duis was 82 jaar. Jan van der Putten, Jan heb jij zelf vaak naar. Voor de is weggekeken? Nou, vaak niet. Ik weet het nog wel, ja. En jij, Mette? Nee, maar ik vind hem wel een hele bijzondere man. Ik vind het wel een heel triest bericht ook. En je hebt die duizendste ja. aflevering gezien van de wereld draait door? Want die was gewijd aan, aan Willem O'Duis. Uh, eerlijk gezegd niet, maar die ga ik wel terugkijken nu. En waar staat die o ook alweer voor? Jan? Die Het was een of andere Ierse uh, tik van hem eventjes, begreep ik. Dat moest er even in, die O. Vond hij mooi. Later ja. is het weer verdwenen. Ja, ik, ik, ik herinner me dat nog heel goed. Wij kijken elke keer ja. naar, uh, voor de vuist weg. En zondagmorgen natuurlijk die, die zalvende mooie stem met prachtige muziek. Muziekmosaïek heet het, dat programma. Dan is het dan maar een kleine stap naar mijn goede vriend Stielemans, Ja, dat ja. soort uitspraken. Ja. Dankjewel. Jan, voor dit nieuws. Heel erg nieuws. Ik ga door met met te praten. Ze hadden het over een, een, een carrot mop? Wat is dat? Ja, dat is dat je een, een groep mensen verzamelt, liefst een hele grote groep. Uh, je gaat bijvoorbeeld met z'n allen geld uitgeven. Of het nou in een bar is, of een hotel, of dat maakt niet uit. En uh, met de opbrengst uh, gaat de eigenaar van die plek uh, vervolgens het, de, de plek duurzamer maken. Dus uh, wat wij hebben gedaan in een café is heel veel mensen verzamelen en dan heel veel bier drinken. En van de opbrengst heeft de café-eigenaar zijn uh, café duurzamer gemaakt... En doen je dat ook met het filmfestival? Zoiets dergelijks? Ja, zeker. De opbrengst gaat altijd elk jaar naar het verduurzamen van de bioscoop of theater waar we zijn. Dat filmfestival dat morgen begint, dat begint onder andere met dit. You need to predict the future. prepare for it. If it happens, we'll be ready. These are people who are not going to wait around to have the solution delivered to them. I want to show the world that it's really possible. This is the future, and it's attainable. documentaire over elektrische auto's. Ja, The Revenge of the Electric Car. <laughs> ik vond het alsof je naar een thriller gaat kijken. Ja, het is ook heel spannend. Want het is echt een race uh, tegen de klok... voor uh, drie hoofdrolspelers uh, uit de documentaire... die alle drie eigenlijk uh, het meest succesvol willen zijn... met de elektrische auto. En dat zie je? Ja, dat zie je. En jonge mensen worden daardoor geïnspireerd? Ja, dat denk ik zeker. Het gaat er nu niet meer om van hoe maken we die omslag. Het gaat er nu om wie is het eerst. Bijna. Als het gaat om de elektrische auto bijvoorbeeld. Zie je dat in jouw vrienden en vriendinnenkring? Ja, zeker. Ja, ze plagen me ook wel eens hoor. Dat ik uh, altijd met milieu bezig ben. Dat ik het milieumeisje ben van de vriendengroep en zo. Maar nee, ze raken zeker geïnspireerd. Want dan vragen ze bijvoorbeeld, hey, wat heb je voor leuke uh, laarzen aan? En dan zeg ik, nou, uh, die kun je daar en daar vinden. En het is ook nog een keer eerlijk en schoon gemaakt. Allemaal tweede hand zeker. Nou, niet allemaal. <laughs> Ik ben ook wel een groot fan van tweedehands. Dat is natuurlijk gewoon recycling. Maar uh, er zijn steeds meer leuke modemerken. Uh, niet suf, niet hobbezakachtig, zoals we misschien vroeger... met hele toffe uh, ontwerpen die uh, op een eerlijke en schone manier gemaakt zijn. Ik praat maar met te velden van het Strawberry Earth Film Festival... dat gehouden wordt dit weekend... Een nieuw dit jaar is een competitie voor milieuvriendelijke geproduceerde films. Hoe doe je dat? Ecologische films maken? Ja, nou, dat is ook voor ons nog spannend. Want het is een uh, jaarlange wedstrijd voor filmmakers. Um, wij dachten, leuk al die uh, mooie films. Maar hoe worden ze eigenlijk gemaakt? En toen gingen we kijken naar wat er in uh, het buitenland gebeurt. En in Amerika met name wordt heel veel gedaan op het gebied van uh, de verduurzaming van Hollywood. Dus juist de filmproductie, dus de achterkant... Uh, kan duurzamer. Je moet je voorstellen dat er natuurlijk een, hele, een heel groot uh, tijdelijk bedrijf... wordt opgezet bij een film. Van catering tot en met uh, licht, uh, nou, vervoer, noem het allemaal maar op. En dat kan natuurlijk ook veel duurzamer. En uh, de uitdaging is voor filmmakers met deze wedstrijd... om een korte fictiefilm te maken. Zo duurzaam mogelijk geproduceerd. Je hebt uh, Tekla Reuter weten te schrikken. Ja, zij dat is onze ambassadeur. Daar nou, zijn we ook ontzettend trots op. Wat ja. doet ze? Zij uh, gaat uh, deze competitie uh, promoten voor ons. En uh, het leuke is dat ze zelf ook uh, uh, erg bevlogen is over het onderwerp. Ze is in haar dagelijks leven daar uh, erg mee bezig, met duurzaamheid. En ze ergerde zich ook vaak op filmsets aan al die verspilling, al het al afval. Uh, dus uh, ja, ze zet zich er heel graag voor in. Jullie drive voor duurzaamheid is lovenswaardig natuurlijk. Maar zijn jullie geen roepen in de woestijn? Een van de laatste um... Amerikanen. Nou, nee, dat gevoel heb ik helemaal niet, hoor. Ik denk misschien als je het over de politiek hebt... maar dat negeren we eigenlijk liever gewoon... want ik denk dat de, verandering, de duurzame verandering niet van de politiek moet komen, helaas. Maar vanuit het bedrijfsleven zie je enorm goede ontwikkelingen... en zeker ook vanuit de consument... Dus je moet het hebben van het bedrijfsleven en van de, van de klanten daarvan? Ja, ik denk echt dat de verandering van onderaf komt. Die consumenten willen steeds meer duurzame producten... en die bedrijven gaan steeds harder rennen om dat voor elkaar te krijgen. En merk je dat dan ook dat steeds meer bedrijven met Strawberry Earth in zee willen gaan? Zeker, er komen ook grote bedrijven op ons af nu wat ontzettend leuk is en eervol. Maar soms moeten we ook nee zeggen, omdat we denken... ja, het is heel leuk dat ze ons willen sponsoren bijvoorbeeld... maar is het wel geloofwaardig? Zijn ze niet een beetje nepgroen eigenlijk? En dat ga je na ook? Ja, zeker. Ja, je kunt natuurlijk nooit he, uh, met ze meereizen om te kijken of alles uh, duurzaam is. Maar je kunt, uh, uh, alles wordt steeds transparanter. We werken bijvoorbeeld samen met een hele goede, schone bank. Ik weet ik geen naam, mag noemen op de radio. Maar uh, dat, is, dat we daarvan weten, dat is gewoon een goede bank. Uh, maar als wij twijfels hebben, dan doen we het liever niet. Wat zijn de ambities voor de toekomst? Word jij het nieuwe, jonge gezicht van een volstrekt frisse milieubeweging? Nou, dat hoop ik. Um, ja, de toekomst is uh, hopelijk dat het uh, filmfestival jaarlijks... Uh, het filmfestival is en, en blijft voor uh, de mooie, nieuwe, inspirerende, duurzame films. En daarnaast uh, hebben we elk jaar een groot mode-evenement... Uh, wat steeds groter wordt met allerlei uh, merken uh, op het gebied van duurzame mode en uh, design. En uh, ja, de blog die, uh, die gaat hartstikke goed. We schrijven dagelijks over uh, leuke nieuwtjes... En, uh, nou, die wordt steeds beter gelezen en uh, uh, de sociale media zijn hier heel erg belangrijk bij. We hebben veel fans op Twitter en Facebook, dus uh, kom er vooral bij, zou ik zo zeggen, en blijf op de hoogte. En wat is je laatste nieuwtje op het blog, de blog? Uh, mijn laatste nieuwtjes gaan met name over de Strawberry Earth, uh, My Strawberry Earth moment wedstrijd. Mensen konden hun groene momentje van de dag insturen en dan kan je leuke prijzen mee winnen. Dus je kunt nog meedoen. Een groen momentje van de dag. Ja, gewoon even met je telefoon filmen en uh, nou, maak je kans op een mooie prijs. Waar moet ik aan denken? Um, nou, bijvoorbeeld. Even kijken hoor. Wat, uh, wat drink jij nu? Water. Water. <laughs> uit een plastic flesje of gewoon uit de kraan? Dit is een papieren beker. Nou, Uit de kraan. Kijk eens aan. Even filmen en uh, wie weet uh, win je nog wat. Is dit mijn groen momentje van de dag? Ik vind het goed. Met de velde hartelijk dank. Morgen dus voor de derde keer het Strawberry Earth Film Festival in Studio K in Amsterdam. Alle informatie op de website gids.fm. Strawberry fields forever. Let me take you down, cause I'm going to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 Strawberry Fields Forever. Hoeft geen enkele nadere toelichting. De Beatles. Tijdgeest. Hij was gisteren en eergisteren te zien in tv-registraties van zijn cabaretshows. En in september presenteert hij een televisieprogramma over de slavernij in Suriname. Maar hoe ziet zijn webwereld er eigenlijk uit? U hoort het straks van Cabaretier Roer Verveer. Eerst een korte terugblik op het afgelopen sociale media-seizoen. Simone Wijnmans blogt over sociale media. U luistert naar voorlopig de laatste aflevering van Tijdgeest. Eind juli ben ik weer terug met een zomerversie van deze blog. Het was terugkijkend een mooi seizoen voor de sociale media. Zo waren daar natuurlijk alle Twitter berichten, Facebook updates, YouTube video's en foto's tijdens de Arabische lente. De Egyptische blogger Wael Gonim dankte op CNN Facebook oprichter Mark Zuckerberg. Facebook speelde volgens Gonim een grote rol in het oppoken van het vuur dat uiteindelijk leidde tot het vertrek van president Mubarak. You're giving Facebook a lot of credit for this. Yeah, for sure. I want to meet Mark Zuckerberg one day and thank him actually. Deze revolutie begint online. Deze revolutie begint op Facebook. In het interview met Wolf Blitzer van CNN... ...zegt Wael Ghonim een boek te willen schrijven met als titel... ...Revolutie 2.0, over de rol van social media... ...tijdens de Egyptische revolutie. Uh, Ik plan to write a book een boek te schrijven will, de revolutie 2.0... everything zal alles van het begin, van toen er there was, tot het the ...en de rol van social media en de rest van de dingen. Maar er was ook voldoende entertainment... in de vorm van een Amerikaanse zwerver op YouTube... die een geweldige voice-over-stem bleek te hebben. Of, these, of wat dacht u van de vele parodieën op het nummer Friday van de Tina Rebecca Black? Volgens sommigen het slechtste nummer ooit geschreven. Maar met vele miljoenen kijkers wel een van de meest populaire YouTube-filmpjes van dit seizoen. Ik heb de afgelopen maanden vele duizenden tweets, YouTube-filmpjes en Facebook-berichten voor mijn neus gehad. Een van mijn persoonlijke favorieten was toch het YouTube-filmpje I Love My Hair van de makers van het Amerikaanse Sesamstraat. Een donkere pop met kroeshaar bezingt daarin de liefde voor haar krullen. It's curly and it's brown and it's right up there. You know what I love, that's right. My hair, I really love my hair. Mensen met glad haar ontgaat het wellicht volkomen, maar wij kroeshaarige vrouwen hebben een haatliefdeverhouding met onze krullen. De makers probeerden via deze YouTube-video een bijdrage te leveren aan de acceptatie van ons kroeshaar, en dat is, afgaand op de vele likes op mijn eigen Facebook-pagina na plaatsing van het filmpje, prima gelukt. De webwereld van Ruwe Verveer. En op Twitter heb ik ruim 2300 volgers. En hoeveel uur ben je gemiddeld online? Uh, veel. Ik weet niet hoeveel uur het is, want het is elke keer twee minuutjes, toch? Je kijkt even. Maar veel. Ja, je hebt de afgelopen dagen uh, vanavond, dit wordt woensdag opgenomen... en dinsdag was je ook op tv, leidt dat tot meer volgers? Ja, ik heb gemerkt dat uh, toen de uitzending uh, afgelopen was... dat er uh, ineens 200 meer volgers waren... Ja, ik schrik, ook, ik schrik ook van de mensen die mij volgen. Ik merk dat uh, BN'ers mij ook volgen zonder dat ik het weet. En dan ga ik hun ook volgen. Wie, wie, wie? Ik had Demi de Zeeuw. Uh, uh, uh, Jochem Meijer, uh, Najib. Maar goed, die, die ken ik ook persoonlijk. Maar gisteravond kwam ik erachter dat Ranomi uh, kromowi Jojo, De zwemster. De zwemster mij ook volgde. En ik haar niet. En dat schaam ik me een beetje. Maar ja, dat hoeft niet. Want... En toen ben ik haar ook gaan volgen. Als het niet gaat over Twitter, waar bestaat jouw webwereld dan voornamelijk uit? Uh, mijn hotmail checken en beantwoorden. Facebook doe ik ook veel. En uh, surfen. Ik surf veel op uh, mode. Uh, de laatste mode wil ik weten, schoenen vooral. Uh, vooral de Italiaanse mode ook. En een paar Amerikaanse uh, sites. Noem eens wat sites. Uh, Pickyourshoes.com. Louisviaroma.com. Dat is een, een, een site met kleding, uh, van Italiaanse merken, uh, diesel.com, D-square.com? Kijk je bijvoorbeeld op uh, sites van collega's, comedians? Weinig Nederlandse collega's. Ik kijk veel uh, buitenlandse collega's. Uh, Chris Rock, uh, Steve Harvey. Maar Steve Harvey is een van de groten in Amerika. En kijk je nou ook uh, fragmenten van uh, collega comedians op YouTube bijvoorbeeld? Ja, op YouTube uh, kijk ik veel. Ik kijk heel veel, sowieso muziek, maar ook comedy. Patrice O'Neill, dat is een, een zwarte uh, comedian, stand-up comedian... die in Amerika heel erg bekend is, maar nog niet wereldwijd. Maar die heeft een bepaalde stijl die je zelden bij anderen uh, terugziet. Misschien door zijn stijl gaat hij ook nooit wereldbekend worden. Maar als je liefhebber bent, dan moet je dat zeker zien. Patrice O'Neill, en dan vertelt hij over diverse manieren van seks hebben, want hij is nasty. Zijn show is nasty, maar gewoon echt... Het is nasty, maar het is wel de waarheid, ken je dat? Dus Sommige comedians durven dat niet te vertellen, maar iedereen doet het. Uh, women need to step it up in the bedroom. <laughs> <laughs> Most of you are losers and your fucking... Tell her, she's a loser in the bedroom, tell her. She doing everything you like? Come on, come on. Everything? Everything pretty much. That means no, motherfucker. Stop. <laughs> Ik luister veel Surinaamse muziek, veel, um, veel oude Surinaamse muziek... Ook die je niet thuis hebt liggen op cd. En dat vind je tegenwoordig allemaal op YouTube. Dus dat is wel leuk, om oude uh, uh, gospel. Ik hou van gospel. En die heb ik ook niet allemaal liggen. Maar er is één nummer, het is niet zo heel bekend. Volgens mij was hij, echt niet, een, hij was niet echt een eendagsvlieg... maar hij heeft niet heel veel hits gehad. Maar Because I Love You van Lenny Williams. Het is zeven minuten lang... En zeven minuten lang vertelt hij hoeveel hij van één vrouw houdt. Zonder het woord seks... Uh, uh, uh, of welke andere woorden je tegenwoordig maar hoort. Uh, zonder dat hij het één keer daarover heeft gehad... voel je die liefde en die spanning van hem naar die vrouw. Dat is ongelooflijk. And I hope you understand me Every word I say is true Cause I love you Baby, I'm thinking of you Trying to be more of a man for you Yammer, Yammer, Yammer, Yammer geen tijd meer om de volledige zeven minuten te draaien... van 'Cos I Love You van Danny Williams. Mooi nummer. De grote YouTube-favoriet van Roué-verveer. Sorry, Roué. Maar op de site onder het kopje tijdgeest vindt u de link naar het filmpje... en ook alle andere door Simone genoemde links. Wat valt er vanavond te buizen? Ik ga natuurlijk kijken naar de grote geschiedenisquiz... om vijf voor half negen op Nederland 2... en om tien voor half twaalf op Nederland 3... de Mike Thomas Sketch Show. Dat is de eerste en enige aflevering van een eendelige serie van de twee. Lachen en dan te bed. Lunch met Jurgen van den Berg. Lunch. Ja, we gaan een aantal besteden aan 60 jaar televisie. Dat was al gepland. En dan hoorden we net dat Willem Duijs is overleden. Dus daar zal het ongetwijfeld ook over gaan. Mm -hmm. We staan stil bij de dood van uh, Duijs. Um, verder uh, op Spirit24, dat is een themakanaal... Uh, is er een serie te zien. En toen was er beeld. Daar gaan we over uh, praten. Ook in het kader van die 60 jaar tv. En we hebben straks na half 1... Een uh, discussie, um, ja, ook over 60 jaar tv. Dat is eigenlijk een beetje het thema. En dat uh, doen we met Leo Feijen van uh, RKK. Met Bert van der Veer, tv-deskundige. En uh, we doen dat met Dick Pels, dat is een socioloog. Die hebben zich daar ook in verdiept. Ja, Is er nog een stelling vandaag? Ja, we gaan ook Stand.nl doen. We gaan een oude stelling uit de kast trekken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem even niet paraat heb. We hebben in het kader van 10 jaar Stand.nl een aantal oude stellingen op de site gezet. Daar is op gestemd en er zijn er een paar uitgerold die we nog een keer kunnen doen. En deze gaat over de vakbeweging of die niet overbodig is intussen. En verwacht je dat mensen dan bellen vandaag? Het is wel lekker weer, hè Felix? Ik weet het niet. Geweldig. Ik ga naar buiten. Maar werk is voor mij elke dag een feestdag. Eerlijk waar. Surf naar de gids.fm. Graag tot morgen.